Manik Sampersen met het nos journaal In China zijn nog eens 43 mensen overleden aan het coronavirus, meldt de gezondheidsautoriteit in het land. Het aantal doden staat nu op 213. Het aantal besmettingen gaat richting de 10.000. Amerikanen wordt vanwege het coronavirus afgeraden om naar China te reizen. Voor dat land geldt nu een negatief reisadvies. Onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen dat de Tweede Kamer onjuiste informatie kreeg over het verloop van de politiemissie in het Afghaanse Kunduz. Nederlandse militairen trainen daar vanaf 2011 Afghaanse politieagenten. Volgens de onderzoekers werd het aantal opgeleide Afghanen te positief voorgesteld omdat er in de politiek weinig draagvlak was voor de missie. Crimineel Dino Sourel is overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught... ...omdat hij probeerde te ontsnappen. Hij deed een uitbraakpoging in de gevangenis in Heer Hugo Waard. Soerel is veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. Dankzij een DNA-match is het lichaam van een man geïdentificeerd... ...die ruim 52 jaar geleden aanspoelde op Terschelling. Het gaat om Kees van Rijn uit Katwijk... Hij was toen 22 en bemanningslid op een vissersboot die in zwaar weer verging op de Noordzee. De politie heeft afgelopen jaar bijna 700 zogeheten spookauto's van de weg gehaald, schrijft de Telegraaf. Dat zijn auto's met buitenlands kenteken die niet op naam zijn gesteld, zodat ze geen boete krijgen als ze de fout in gaan. Ze worden vaak gebruikt door criminelen. Het Verenigd Koninkrijk stapt om middernacht officieel uit de Europese Unie. Na vandaag verandert er nog niet veel. Tot eind van het jaar geldt een overgangsperiode. In Londen wordt vanavond een brexitfeest georganiseerd. En premier Johnson geeft een toespraak. Het weer. Eerst bewolking en in de loop van de dag regen. Het wordt 10 of 11 graden. Morgen begint regenachtig, maar later kan de zon doorbreken. Het blijft met 11 graden erg zacht. Zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 6.9 Dit is ZFM left